Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. KPN stelt een meldpunt in voor mensen die financiële schade hebben geleden door het afsluiten van hun e-mail. De e-maildienst van KPN was een dag lang niet te gebruiken nadat bleek dat er klantgegevens waren gehackt. Sinds gisteravond zijn de 2 miljoen accounts weer actief, maar niet alle klanten hebben al een nieuw wachtwoord. KPN zegt dat er gisteren ruim 11.000 reacties en vragen zijn binnengekomen. Vanaf morgenochtend kunnen mensen hun schade melden op de website van KPN.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 Het aantal mensen dat van een minimuminkomen moet rondkomen groeit snel. Dat zeggen de schuldhulpverleners en deurwaarders. Er zijn geen harde cijfers, maar uit alles zou blijken dat steeds meer mensen in grote financiële problemen zijn gekomen. Die zijn ontstaan door de sterk gedaalde huizenprijzen, te hoge lasten of ontslag.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 Het weer bewolkt en af en toe het lichte sneeuw. In de kustgebieden gaat de sneeuw over in regen en dat kan gladheid opleveren. Maxima tussen 3 en min 2 graden. Na vandaag blijft de temperatuur boven nul. Dit was het... Dit is Pijnans Zwaan bij de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat file tussen Knoop en Koymeer en Akersloot 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Durf te kijken voor wie iets durft te zoeken. Zelfs voor wie alleen nog maar het kleinste beetje durft te hopen. En weet je, alles is ook liefde voor wie stilletjes verlangt. Laat het ene cadeau dat niemand nog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 Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turned up the collarboard, I'll fade in a winter cord. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street enough to eat It's broken heart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 Spirit